Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. De zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM.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 freedom give me fire give me What's happening to me is only a dream. DFM Zandvoort, Zandvoort. Wat is mijn hart? Als het leeg, als het oud, als het koud en bevroren is. Als het wat de doet, nu het bozen en verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het kil, als het stil, als het hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst dat me kwetst, zo vertekend is. Wat is jouw woord? Verlaat mij niet. Ver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 als het hart en verbaard zich verschuilt voor de werkelijkheid, wat is jouw hart? is mijn leven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 In her world, that could save life, but it's the together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 For loving that man So we cannot ignore We must look for the signs And maybe next time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 Yay. Hey.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 Can't do it.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 Ze hoeft echt niks te eten, want ze moet nu meteen weg. Maar wanneer ze bij de deur staat, haal ik haar tegen en ik zeg... Blijf tot de zon je komt halen bij mij. Want... Strand, mijn schat, we zien het wel. Want ik wil... ja. Zomer in Zandvoort. <tries> Vroege zomer. Ja. Op CFM. Every second is a lifetime. En every minute more brings you closer to God. En you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before. En it's the Second is a lie. Second in the sunshine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 Het feest in Hoek van Holland, dat komende zondag precies een jaar na de strandrellen is gepland, gaat gewoon door. De organisator van het Ministry of Beach feest ziet geen mogelijkheid om het op een ander tijdstip te houden, zegt de gemeente Rotterdam. Politiebonden noemen het vorige week bizar en bezopen om op het strand van Hoek van Holland een feest te houden op dezelfde datum als Sunset Grooves, dat vorig jaar volledig uit de hand liep. Ook de gemeente vindt het tijdstip ongelukkig, maar kon de organisator niet op andere gedachten brengen feest van komende zondag is overigens besloten, in tegenstelling tot dat van vorig jaar. Er mogen maximaal duizend bezoekers binnen. Egon zegt dat de Europese Commissie definitief goedkeuring geeft aan de staatssteun die het bedrijf heeft gekregen. In december 2008 kreeg Egon een kapitaalinjectie van de Nederlandse staat van 3 miljard euro. De Europese Commissie had eerst nogal wat bedenkingen tegen de staatssteun. Nu Egon de terugbetaling van de Nederlandse staat goed heeft geregeld, zijn alle problemen opgelost. Door premies betaalt Egon van de 3 miljard staatssteun 4 miljard terug. In de Afghaanse provincie Uruzgan is een aanslag gepleegd op de Timo-school. Die school is gebouwd na inzamelingsactie door de familie van Timo Smeehuizen. Militair van 20 die in 2007 in Uruzgan sneuvelde. Een paar lokalen van de school en het gebouw waar de administratie zit zijn zwaar beschadigd. De Timo-school was net dit voorjaar begonnen. Ongeveer 250 kinderen volgen daar basisonderwijs. Wielrenner Ricardo Rico gaat per direct naar de Nederlandse ploeg Vacan Soleil. Hij heeft een contract voor anderhalf jaar getekend. In de Tour van 2008 werd Rico betrapt op de Epo-variant Sera. Dit voorjaar maakte hij zijn rentraine aan schorsing van 18 maanden. Rico reed voor een kleine Italiaanse ploeg, maar hij heeft zijn contract afgekocht... omdat hij weer in grotere koersen wil rijden. Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige zuidwestenwind bij een graad of 20. Vannacht en morgenochtend ook nog regen. Vanaf morgen.